Vanmiddag is er een besloten bijeenkomst voor betrokkenen... zoals medewerkers van bouwbedrijven en FC Twente. Het aantal zelfmoorden in de EU is de afgelopen jaren gestegen... en dat komt bijna zeker door de financiële crisis... schrijven onderzoekers in het Britse medisch tijdschrift The Lancet. Ze vergeleken de zelfmoordcijfers van 10 EU-landen van de jaren 2007 tot en met 2009... naar het bleek dat in 9 van de 10 landen, waaronder Nederland... het aantal zelfmoorden met 5 tot 17 procent is gestegen.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 De politie start een klopjacht op de vermoedelijke dader. Tijdens de achtervolging schoot de 34-jarige man nog twee mensen neer. Die raakten niet ernstig gewond. De man verschanste zich daarna in een huis en gijzelde korte tijd twee mensen. De politie omsingelde de woning en probeerde met de verdachte te onderhandelen. Vervolgens pleegde de man zelfmoord. Bij zijn kasteeltje in Culemborg is gisteravond de antikeer Hendrik van der Steenhoven om het leven gekomen. Hij is bekend van zijn dandyachtige optreden in het KRO-programma Bij ons in de PC van Jort Kelder. Volgens de politie gaat het om een ongeluk. Van der Steenhoven werd door voorbijgangers gevonden... in de gracht op zijn landgoed. Hendrik van der Steenhoven is 52 jaar geworden. Het weer wisselvallig met buien. De meeste boven het westen en noorden van het land. Het wordt vanmiddag ongeveer 21 graden. ANWB-verkeersinformatie met alle files op dit moment. Op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, 4 kilometer... 3 kilometer op de A8 Zaandam richting Amsterdam... tussen Knopend Zaandam en Knopend Koenplein, 3 kilometer. 4 kilometer op de A9 Alkmaar-Amstelveen... tussen Knopend Rotterpolleplein en Knopend Raasdorp. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam... daar heeft een uh, vrachtwagen ongeluk uh, veroorzaakt... bij Knopend Ippenburg daardoor 3 kilometer... en de rechterrijstrook is dicht... En dan de A16, de E19, Breda richting Antwerpen tussen Sint Jop in het Goor en Antwerpen staat een lange file van 10 kilometer. Het alternatief is om via Roosendaal en Bergen op Zoom naar België te gaan over de A17, de A58 en de A4. Gokjewagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over negen. De Belgen zijn waarschijnlijk wat murf wakker geworden vanochtend... want het is weer niet gelukt. De formatiepoging is ten einde. Straks maar eens kijken wat de kranten schrijven. Eerst naar onze verslaggever in Enschede. Bij de bouw in de tweede ring ging het gisteren dus valikant mis. Bij het ongeluk in het FC Twente stadion kwam een van de bouwvakkers om het leven. En nog steeds liggen acht mensen ook in het ziekenhuis. Verschillende instanties onderzoeken hoe de overkapping naar beneden kon komen. Martijs van der Wiel is de hele ochtend al in Enschede. Uh, Martijs, wat gebeurt er nu? Het zijn allemaal aannemersbusjes aankomen rijden hier. En grote leasebakken van uh, de directeuren van de bouwbedrijven. Eigenlijk alle betrokkenen bij de bouw van die tweede ring zijn uitgenodigd... om in een partycentrum tegenover het stadion uh, bij een bijeenkomst te zijn. Tegenover het stadion, want het stadion zelf is nog steeds niet vrijgegeven. Er zijn veel bedrukte gezichten van die bouwvakkers die uit die busjes stappen. Ik sprak net een man op krukken die gewond was geraakt, wel weer kon lopen. Ja, ze verwachten er niet heel veel van, maar ze willen gewoon even... Samenkomen en bijgepraat worden om, uh, om de ervaringen te wisselen. Ze worden hier ook uh, toegesproken opgevangen door het uh, Twente Bestuur. Onder meer door Jan van Halst, Twente Bestuurder, voormalig speler en nu manager uh, Algemene Zaken. Ja, u vangt ze op? Nou ja, ophangen, ja, aanwezig zijn, proberen te ondersteunen natuurlijk gebeurt toch in ons huis. Ze hebben het er zwaar mee, zo te zien. Ja, het is een enorme slag voor iedereen. Je moet je voorstellen, hier is we met een team, met een enorm team van een paar honderd mensen, keihard gewerkt. Ja, als je dan door, zo, door een paar seconden zo'n enorme knal te verwerken krijgt, en, uh, en maatjes uh, zijn slachtoffer, zelfs één overleden, en nog één heel kritiek, ja, dat komt aan als een mokerslag. Een bijeenkomst dus met alle betrokkenen bij de bouw vanochtend. Wat gaat er verder gebeuren? Uh, vervolgens gaan we ook met het personeel van FC Twente bij elkaar zitten. En hebben we vanmiddag nog een bijeenkomst met alle betrokkenen. Er zijn nog meer huurders. Iedereen die hier gisteren betrokken was bij, uh, bij deze ramp. Om uh, kennis te delen. Daar zal slachtofferhulp aanwezig zijn. Uh, ja, dat, het is toch een dag na de ramp. En dan is het even samenkomen. En, uh, en ja, gewoon ook, uh, uh, leed delen. Het stadion is afgegrendeld, is niet vrijgegeven vanwege het onderzoek. Ik zie nu nog niemand bezig. Wat, wat gaat er gebeuren wat dat betreft vandaag? Nou, wij hebben het horen gekregen als huurder, laat ik maar even uh, formeel praten... als huurder, dat het stadion niet is vrijgegeven. Dus wij mogen, zolang het onderzoek loopt, mogen wij het stadion niet in. Onze kantoren van FC Twente zijn in het stadion. Dus ja, wij wachten op vrijgave en dan zullen wij uh, weer naar onze kantoren kunnen gaan. Want vier onderzoeken tegelijkertijd... Die mensen die gaan allemaal die tribune op vandaag. Wat, wat verwacht u? Kijk, nou komen de, de technische professionals komen nou, uh, aan bod. En die, uh, die gaan natuurlijk uh, alle onderzoeken en alle, uh, eventueel bewijsmateriaal, wat nodig, gaan ze verzamelen. Ja, en wij wachten gewoon op de uitslag, en, uh, totdat we in ieder geval weer aan het werk kunnen. Want dat er een hoop werk staat uh, te wachten de komende maanden, dat, uh, dat is wel duidelijk. Wij spraken eerder in deze uitzending met uh, de bestuurders van de supportersvereniging. Die wilden het eigenlijk nog helemaal niet hebben over de sportieve toekomst, over die Champions League wedstrijd, over de vraag moet er snel weer gespeeld kunnen worden in het stadion. Hoe, hoe, hoe denkt u er als club over? Nou, ik kan me dat qua gevoel heel goed voorstellen. Dat gevoel, dat, dat heb ik natuurlijk ook. Dat hebben we allemaal bij FC Twente. Maar... Het Europees Voetbal, de Champions League, wacht niet. Nee, inderdaad. Dat, dus dat is gewoon de keiharde realiteit. Dus we moeten zo snel als mogelijk uh, moeten we proberen een analyse te maken. Wat daar streeft u naar? Zo snel mogelijk weer spelen, desnoods met een halve tribune? Ja, uiteindelijk uh, zou dat, dat het allerbeste zijn. Maar ja, of dat mogelijk is, dat, dat moeten we even afwachten. Aamt het dan vanaf? Ja, wij zijn gewoon helemaal in het ongewisse. Want het hangt gewoon af van het onderzoeken. Wanneer uh, alles weer veilig is. Dat is het allerbelangrijkste. Veilig voor onze supporters. Is dat dan ook de vraag of de rest van de tribune... die dus eerder is opgeleverd, of die wel veilig is? Ja, ik kan me voorstellen dat, uh, dat ze nou grootschalig onderzoek gaan, uh, gaan uitvoeren. Maar ja, de laatste drie jaar heeft het staat heel fantastisch gefunctioneerd. Dus ja, er is, er is volgens mij geen reden om aan te nemen om daar aan te twijfelen. Maar ja, op een gegeven moment wil je natuurlijk... na nou, zo'n ramp elke twijfel wegnemen. En met het veld is niks aan de hand, hè? Nee, nee. Hoe belangrijk is het om thuis te spelen, die Champions League wedstrijd? Ja, het is gewoon belangrijk om te spelen. Want ja, de, wat dat betreft is de wereld keihard en gaat toch door. En uh, wat u al zegt, uh, de, heel graag thuis. Ja, ja, heel graag wel, ja. Sterkte vandaag. Ja, dank u wel. Thijs van de Wiel in uh, Enschede bij het stadion van FC Twente. Daar zijn nu dus uh, bouwvakkers bijeen en mensen die erover gaan. En ook het bestuur van Twente. Martijn sprak met Jan van Halst. Wij gaan maar eens eventjes naar België. Um, want weer moet formateur de Rupo naar de koning met lege handen. Zijn doortimmede en alomgeprezen rapport... dat moest dienen als onderhandelingsstuk voor een nieuwe regering... heeft het niet gehaald. Want de NWA, de nationalisten van Bart de Wever... wezen het radicaal naar de prullenmand. Hoe wordt België wakker nadat het allerlaatste sprankje hoop op een doorbraak de grond is ingeboord? We gaan maar eens eventjes naar correspondent Joris van der Poppel. Die staat bij de kiosk. Joris, wat staat daar op de voorpagina's? Ja, ik sta hier buiten bij een kiosk. Nou, vooral nee staat er op de voorpagina's. Uh, de slaag heeft heel groot. Nee op de voorpagina gezet. De Gazet van Antwerpen is uh, de grootste. Die pakken uit met een um, gigantische nee, wat zo'n beetje driekwart van de voorpagina beslaat. De morgen houdt het juist heel simpel. Daar staat op, we weten het ook niet meer. Nou ja, de letters dat soort, P, F, dat soort, F, F, ja ja, oké. Okay. Precies, precies. Niet meer, niet meer dan dat. Uh, nou ja, en, en de kranten, ze weten het niet meer. Maar vooral het neem, het kei, keiharde neem... wat uh, Martijn Wever gisteren uitsprak... dat is hier. Uh, nou ja, met, dat, uh, het domineert het nieuws natuurlijk. Dat is uh, vindt iedereen onbegrijpelijk. Ja, ze weten het niet meer, Joris. Maar het is toch te hopen dat iemand nog wel een idee heeft. Want wat schrijven de kranten over hoe het verder zou kunnen... Nou ja, de standaard schrijft op de voorpagina ook al, niemand ziet een uitweg. De Belgische systeemcrisis uh, houdt aan, er wordt gesproken over misschien een bemiddelaar uit het buitenland... Uh, dat zijn losse vlodders die je hoort. Er wordt ook gezegd nieuwe verkiezingen. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet, niet op, uh, niets oplossen. Wat je wel merkt ook deze ochtend hier op de radio... was dat de ChristenDemocraten enorm onder druk worden gezet. Dat zijn uh, de, on onder druk worden gezet om de N-VA, de Vlaamse nationalisten, te lozen. Er wordt nu gezegd, misschien moeten we het maar eens gaan proberen zonder die Vlaamse nationalisten. Maar dat kan alleen als de ChristenDemocraten... De Vlaamse Christen Democraten, de oude staatsdragende Christen Democraten die vroeger altijd voor een compromis gingen, als die nu zeggen. wij gaan in zee met de, uh, met de Walen. Uh, en we laten de Vlaamse nationalisten los. En dat willen ze tot nu toe helemaal niet. Maar je hoort nu allerlei verschillende Christen Democraten, dat zijn de Vlaamse CDA'ers. Dat gaat alle kanten op. ja, ik denk dat die wel, uh, dat die uiteindelijk toch. Uh, uh, uh, ja, de, de, de bocht moeten gaan nemen. Uh, anders nieuwe verkiezingen, maar ja. Dus, uh, als ik jou zo hoor, is Bart de Wever de grote boosdoener, de voorman van de NVA. Ja, zeker. Vo vooral uh, in, de, in de Waalse kranten natuurlijk. De, uh, de, de nummer twee van de, van de PS, uh, minister Onkelings, is dat. Uh, de, de, ja, die zegt dat het uh, absoluut onacceptabel is wat hij heeft gedaan. Enorm onverantwoordelijk ook. Hij speelt met vuur. Want de financiële markten houden België ook in de gaten. Het land is nu echt onbestuurbaar. Zijn partij is nodig om een compromis te sluiten. Maar ja, hij, hij, hij wil het blijkbaar niet. Hij kan het blijkbaar niet. Hij heeft gisteren eigenlijk duidelijk gemaakt dat hij met de PS niet wil regeren. Nou ja, en dat een jaar na de verkiezingen kun je niet meer zeggen dat je, dat je, dat je niet meer wilt onderhandelen. En daar lijkt het toch wel enorm op. Dus... De Walen geven Bart de Wever volledig de schuld. En ook de Vlaamse kranten nou ja, hebben het ook wel uh, Bart de Wever als boosdoener op de voorpagina staan. Ja. En de, de schrijver van het onderhandelingsstuk, die Roepo, heeft hij al gereageerd? Uh, nee, via uh, zo'n woordvoerder is wel uitgelekt dat hij erg onrustig is, werd gezegd. Uh, ja. uh, maar dat hij niet, niet heeft opgegeven. Hij wil niet praten, want hij moet vanmiddag naar de koning. Uh, en hij, wil, hij is nu nog officieel formateur. Hij wil niet met de pers praten voordat hij met de koning heeft uh, gepraat. Dat zal eind van de middag zijn waarschijnlijk. En dan mag de koning beslissen uh, of, hij, uh, of die roepo uh, toch nog aan mag blijven. Of dat hij uh, nou ja, ontslag krijgt en iemand anders het in wordt gestuurd. Correspondent Joris van Poppel in België. Door naar zuid soedan We hebben veel aandacht voor dat land... want het wordt morgen 9 juli onafhankelijk. Maar vrijwel alles is gebrek in dit arme land... waar met tussenpozen zo'n 50 jaar oorlog woedde. Afrika-correspondent Koert Lindeyer bracht een week door in het dorpje Lankien. Met zijn begeleider Jol gaat hij op stap naar school en voetballen... op de modderige landingsbaan.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 Is het nu beter geworden? Is er meer water dan vroeger? No, actually now before peace we have only one water farm here, but when the peace was signed we have got three added by the by the fuck. That's why we have got four water farm now. Before peace we have only one here in Lankien. Vroeger was er maar één waterpomp, maar sinds de vrede is gesloten in 2005 zijn er nu vier. Dat is vooruitgang in Lankien. Dit is uh, de lagere school van uh, Lantien en op een uh, oude autoband slaat de hoofdleraar met een stok. You are one of the teachers. What is your name? My name is Mobil. Mobil Nyang. Mobil Nyang is hier een van uh, de leraren en hij laat me de school zien. So let's go into one of your classrooms. Oké, zo goed.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 opgeleid, maar ook de leraren zelf zijn nog niet goed opgeleid. <laughs> so, Chul, you have to leave. What are you going to do? I'm going to play now. This is my time, to play. What is your team? The yellow ones? Yeah, this is my team. It's, Nero. It's called Nerole. Okay, I hope you win, man. Alright, I, so. okay. I will win. So, I will win, So, watch you. <laughs> op de landingsbaan uh, bij uh, Lang Kien.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 Goed, dus wordt de allerlaatste Space Shuttle vandaag gelanceerd. En dan gaan ze definitief uit de vaart. Heeft u er nou straks een in de garage en wilt u hem opknappen? Dat kan, er is een handleiding verschenen. We gaan hem zo bekijken. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, wat nu het meeste opvalt is op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Drie kilometer file bij knooppunt Iepenburg. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen uh, op de A13. De rechte rijstrook is dicht op de A4 bij knooppunt Iepenburg. Ook valt nog steeds op op de A16-119 Breda-Antwerpen eh, tussen sint job in het Goor en Antwerpen. 8 kilometer file. En op de A59 Osrichting Zonzeel tussen Waalwijk-Oost en Waalwijk. 2 kilometer door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ik zie op Twitter heel wat luisteraars die vanavond uh, naar Prince gaan. In Rotterdam begint vandaag het 36e North Sea Jazz Festival. Uh, dit is trouwens niet vanavond trouwens. Een bijzondere editie, want drie avonden worden afgesloten door Superster Prince. En daarbij nodigt hij ook andere artiesten uit. En een van hen zal Larry Graham zijn. De baslegende die zo goed als verzekerd is van een podiumplaats. Slaan en plukken op de basgitaar. Larry Graham was een van de eersten die het deed. In een hagelwit pak met witte hoed laat hij zijn nog wittere basgitaar zien. Hij noemt haar Sunshine omdat ze zonneschijn en positieve energie brengt. Larry Graham gaat al decennia lang mee in de funk van Sly and the Family Stone via Graham Central Station naar zijn solowerk en opname met Prince en the New Power Generation. Zijn tweede keer op North Sea is een reunie. Oh ja, ja, ja, into a lot of people that I know. Een van zijn beste vrienden op het festival is Notabene Prince. Er is veel bewondering over hem weer. zegt dat de muziek van Graham Central Station een inspiratiebron voor hem is. By the time I started Graham Central Station, uh, he was forming his bands and more into writing, and so he said that we are one of his big influences. Maar er is meer. Toen Larry Graham's carrière in een dip zat, kreeg hij hulp van Prince. Hij mocht een plaat maken op zijn label en in zijn band de New Power Generation spelen. Larry liet Prince kennis maken met Jova getuigen, en in Minneapolis zijn ze ook nog eens buren van elkaar. You know now we are next door no neighbors in Minneapolis. Yeah, you're really neighbors, aren't you? Yeah, yeah, we we live next door to each other. How's that? Oh, it's great. Op de koffie bij buurman Prince, hoewel die liever wat anders drinkt. Not necessarily coffee, maybe he might prefer something like tea or something like. that. Als ze elkaar dan zo goed kennen, dan staat hij vast en zeker op het podium met Prince vanavond. People ask me, you know, are you going up and play with Prince? Are you going up and play? I don't know. Hij heeft geen idee, zegt hij. Een afspraak maken doen ze nooit. Het gebeurt vanzelf, spontaan. <laughs> if I do, yeah, great. And if not, great, because I'm enjoying the show. So it doesn't really, really matter for me. I'm always ready. En ik hoef het ook helemaal niet te weten, zegt Graham. My bass is like an extension of my body. It's like my other arm. Yeah. <laughs> Want mijn basgitaar is als mijn derde arm. Als ik hem nodig heb, dan is hier en dan doet hij het. En dat weet Prince ook. It doesn't matter. So I never need to know. and He knows that. Drie avonden, dus afgesloten door Superster Prince op het North Sea Jazz. Veel plezier als u gaat, we Worden horen een bijdrage van Henrik Willemhoffs. Opmerkelijk nieuws uit Italië nu. Silvio Berlusconi stelt zich niet meer verkiesbaar bij volgende verkiezingen. Heeft hij gezegd in de krant Repubblica, basmesters in Rome. Bas, hoe zegt hij dat? Ja, hij had een interview met de Repubblica na een, een optreden bij een vergadering, de verslaggever liep mee. En hij heeft een beetje, hij, begon, hij was boos en hij begon te praten en te praten en de verslaggever bleef bij hem. En op een gegeven moment zei hij ook, uh, ik uh, stel me niet meer verkiesbaar in 2013, want uh, ik ben oud en uh, ik ben al 77 dan. En uh, ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk hoe het gaat. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de druk die op hem staat. Ja, uh, heeft hij aangegeven? Is hij daar nou toch op ingegaan wat voor hem dan de redenen zouden zijn? Of heeft hij dat in het ongewisse gelaten? Ja, hij noemde natuurlijk uh, hij noemde vrij neutrale redenen. Dat hij, zijn leeftijd en het feit dat, hij, dat het niet meer zo goed met hem uh, gaat, uh, dat er niet meer zoveel mensen veel, uh, positief over hem zijn. Denk maar eens na wat er allemaal gebeurd is de laatste tijd. Een referendum uh, wat hij verloren heeft, wat uh, hij wilde bepaalde dingen bereiken. ...zijn regering en het volk heeft gezegd nee, dat willen wij niet. Twee gemeenteraadsverkiezingen waar uh, zijn partijen nederlagen hebben ge geleden in Milaan en in uh, Napels. Um, al die corruptieprocedures uh, die tegen hem lopen. Ruby en dan ook nog uh, ruzie in de coalitie. Um, het, het wordt hem waarschijnlijk een beetje te veel. Hij is gewoon heel erg boos en daarnaast krijgt hij ook nog eens een enorme schadevoeding te moeten gaan betalen aan een uh, zakenman waar hij... Um, uh, een, een bedrijf aan, uh, van, van afgepakt heeft eigenlijk op oneigenlijke wijze... zoals een rechter heeft uh, gesteld. Ja. Kortom, Berlusconi die, uh, voelt zich onder druk staan... en heeft hier duidelijk gezegd voor het eerst in de Italiaanse pers... dat hij zich niet meer wil herkandideren... en dat hij ook geen president wil worden van Italië daarna. En heeft hij dan ook iets gezegd hoe het verder moet, bijvoorbeeld met zijn partij? Ja, hij heeft ook gezegd wie zijn opvolger moet worden. Hij heeft het over minister van Justitie Angelino Alfano... Die hij net ook um, als leider van zijn partij of als voorzitter van zijn partij heeft aangesteld. Een soort van uh, man die de zaak bij elkaar moet houden. Deze man is 40 jaar en heeft een heleboel wetjes uh, helpen invoeren die Berlusconi goed uitkwamen. Maar de vraag is nog maar of uh, de coalitiepartners, zoals de Lega Nord, überhaupt wat zien zitten uh, in, die, in die Alfano. Um, uh, Berlusconi zegt dat alles al in kannen en kruiken is, maar dat valt nog maar te betwijfelen. Ja, want... Um... Er is niemand zo, uh, uh, wat dat betreft, uh, standvastig als Berlusconi. Zou die echt weggaan, denk je? Kijk, eigenlijk zou hij het natuurlijk niet willen. Want hij wil, het is een man die altijd in de aandacht wil staan. En daarnaast heeft hij ook uh, zijn positie nodig... om zijn persoonlijke juridische problemen... Um, om zich te beschermen tegen die problemen. Um, dus hij zal niet weggaan voordat hij dat allemaal geregeld heeft... Um, en, en dat betekent ook dat je niet weet of hij weer terugkomt op zijn woorden. Want daar staat hij echt ook onbekend. Soms zegt hij de ene dag dit en dan zegt hij de volgende dag nooit gezegd dat ik dat gezegd heb. Ja. En uh, nou ja, wat dat betreft is het gewoon afwachten. Er zijn mensen die zeggen dat deze coalitie nog een uh, aantal maanden het zal volhouden. Willem Coni stelt dat hij het gewoon gaat volhouden tot de verkiezingen in het voorjaar van 2013. En dat hij dan dus niet meer zich kandidaat zal stellen. Ben benieuwd. Bas Mesters vanuit Rome. Dankjewel Bas. Bij de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA wordt er afgeteld. Nog zo'n acht uur en dan gaat hij de lucht in voor de allerlaatste keer. De Space Shuttle hangt trouwens nog wel even af van het weer. De ruimteveren gaan naar deze vlucht, naar de musea. Maar voor degene die er toch nog eentje op de kop weet te tikken... is er nu de Owner's Workshop Manual... gepubliceerd door de Britse uitgeverij Heens. Onze internet- en boekenredacteur Lambert Theuwissen heeft het gelezen... en is hier. Lambert, het ziet er inderdaad uit als een instructie voor uw eigen Space Shuttle. Kun je hem hiermee echt oplappen? Ja, het is een geintje natuurlijk om een, om, een, om een boek over de Space Shuttle te schrijven. Heens die publiceert normaal gesproken ja, van, die, van, die, van die werkboekjes... waarin je kunt leren hoe je je de Chauvet moet oplappen. En dat, uh, dat format hebben ze nu dus op de Space Shuttle uh, toegepast... om zoveel mogelijk over de Space Shuttle in één boek te stouwen. Maar het klopt ook wel, hè? want je, je kunt echt heel veel details ja, het, overlezen. Het, het, het begin is een grapje, maar uh, het, het is inderdaad een heel serieus werk... Over, uh, over de Space Shuttle en het gaat heel ver achter de komma... vanaf hoe het ding ontworpen is tot aan nou ja, hoe je hem in de lucht brengt... En, uh, en hoe moeilijk het is wel niet om te vliegen. Heb ik er nog leuke dingen in gevonden over de ontwikkeling van de Space Shuttle? Ja, wat die, uh, die, die schrijver die heeft jarenlang voor het uh, NASA-programma gewerkt. En die zegt eigenlijk: hebben wij te veel compromissen gesloten met het leger? Hij zegt: de Space Shuttle is ontworpen voor de Koude Oorlog. Dus het was ook de bedoeling dat hij geheime spionagesatellieten zou lanceren. En de compromissen die daarvoor gesloten moesten worden... hij moest bijvoorbeeld heel veel uh, draagkracht hebben. Daarom hebben ze voor een bepaald soort uh, uh, brandstof gekozen. En dat is bijvoorbeeld precies wat er fout is gegaan bij de Challenger. Hij Aha. zegt, dan, ja, dat, dat, daar zijn zoveel compromissen gesloten over de veiligheid... omdat er maar zoveel mogelijk militaire toepassing moesten zijn... dat het eigenlijk misschien wel een beetje onverantwoord is geworden. Het was de bedoeling ook van de Space Shuttle... dat hij heel vaak gebruikt zou worden. Ja. Veel vaker dan dat hij uiteindelijk gebruikt is geworden. Het had een ruimte, ja. ruimte schieten, terugkomen, de garage in... en ja. een paar weken later weer om, opnieuw omhoog. En dat is nooit gelukt. En en dan weer de lucht in. Om de twee weken had hij in ieder geval moeten vliegen. Uh, dan kom je op een keer of twintig per jaar vliegen, zeg maar. Nou, hij heeft in totaal in dertig jaar heeft hij 150 keer gevlogen. Dat is dus veel minder als dat, je, uh, als dat ze in, in principe hadden gewild. Daar kwamen ze heel snel achter. Tot, tot het laatste moment, tot het laatste moment voor, de, voor de eerste vlucht hadden ze nog het idee... dit gaat wel goed komen. En toen bleek dat het toch wel zo moeilijk was om hem te, te lanceren. Er hebben 1,2 miljoen procedures moeten doorlopen worden Echt. voordat je hem kan lanceren. Ja, daar kwamen ze achter dat gaat gewoon niet lukken. En er was ook niet zoveel vraag naar. Want ja, dan heb je hem eenmaal de, de lucht in. Maar waar moet hij dan naartoe vliegen? Uh, het het internationaal Ruimtestation was het toen nog niet. Er was niet zoveel commerciële vraag dat ze zeggen, we kunnen genoeg satellieten uit gaan zetten. Ja. Dus hij was eigenlijk een beetje, ja, het was meer bang voor je bak dan ze nodig hadden. Ja. Is, is dit nou een, een boek dat we allemaal zouden kunnen lezen? Of heeft het een hoog nerd gehaald, de Lambert? Dan, dan wel kijk wel ik even in de ruimtevaart. Ja. Ja, ik, ik zelf vind het, ik vind het leuk om erover te lezen. Maar voor mij ging het al heel snel, heel ver achter de komma. En werd het al moeilijker en moeilijker. Maar dan nog de grote lijnen daarvan kun je wel meekrijgen. En dat is gewoon echt. Ja, hoe, hè, hoe is die Shuttle ontstaan? En hoe werd er daar in het dagelijks wel even mee gevlogen? Nou, je kunt alle onderdelen erin terugvinden. Um, en er zijn heel veel onderdelen aan zo'n space shuttle. En ook ja. heel veel gevaarlijke. Het is, het is zoals we over het algemeen wordt gezegd het is het moeilijkste apparaat wat de mensen ooit heeft uitgevonden. Er zijn, uh, die schrijft die schrijver, er zijn 5000 verschillende onderdelen. Als die uitvallen, dan is de bemanning onherroepelijk dood. Oh. Dus ja, dat, dat is een. Uh, 5000? verschillende onderdelen. En dat is dus gewoon als een van die onderdelen uitvalt, dan ben je dood. En als een ander onderdeel uitvalt, dan ben je ook dood. Dus het, is eigenlijk een, uh, ja, het mag eigenlijk een wonder heten dat het ding nog zo vaak de lucht in is gegaan. En dat het eigenlijk maar twee keer fout is gemaakt. Hoe komt het zo kwetsbaar dan? Dat dus ja, is onvoorstelbaar voor zo'n enorm technisch omdat het, een, omdat het een enorm technisch uh, uh, um, Juist enorm, daarom. Ja, juist daarom. Dat kan natuurlijk een hoop fout gaan. Er kan natuurlijk een hoop zand in de radar komen. Uh, hij schrijft bijvoorbeeld over een verhaal... wat eigenlijk niet, ja, niet bij het grote publiek bekend is... maar de Space Shuttle Atlantis. De tweede keer na de Challenger-ramp ging die lucht in en werd het hitteschild geraakt door een stuk puin. Eigenlijk precies hetzelfde dat het fout ging bij de Columbia. De enige reden dat dat toen niet fout gegaan is, is omdat het op een stuk van het hitteschild terecht kwam, wat net verstevigd was, omdat er een antenne onder zat. Anders was hij ook op precies dezelfde manier verongelukt. Dus ja, het is eigenlijk veel vaker fout gegaan als dat wij nou ja, in het begin dachten dat het zou gebeuren. Ja. Hierin is dus te lezen hoe het eigenlijk niet moet, zo'n ruimtevaartuig gebouw, staat er ook in um, um, hoe het wel moet, met andere woorden wat, wat de opvolger zou moeten worden. Nou, ik heb de, de, de, de, de, de maker van dit geïnterviewd en hij zegt van eigenlijk moet je niet zozeer kijken. Ja, NASA die werd na de maandprogramma's toen de space shuttle gemaakt werd, wilde ze eigenlijk groter en groter. Het moesten allemaal nucleaire space shuttle's worden. We moesten een ruimtebasis krijgen op de maan. En eigenlijk is dat die droom is niet uitgekomen. En nu kijken ze een beetje op terug en zeggen ja we moeten gewoon bouwen wat we nodig hebben. We moeten niet meer zo zo he, maar zo ingewikkeld mogelijk bouwen omdat het zo mooi is. omdat het zo leuk is omdat het zoveel werk oplevert. Maar je moet gewoon kijken wat wil je nou precies doen in de ruimte. En daarna moet je gewoon de raket of het Space Shuttle... of wat dan maar ook daarvoor uitvinden wat je daar echt voor nodig hebt. En dat maakt niet uit hoe makkelijk of hoe moeilijk het is... zolang je maar de juiste apparatuur hebt. Lombard hartelijk dank. Space Shuttle kan uh, alleen de lucht ingaan trouwens als het weer het toelaat. En volgens de NASA is er 30% kans dat het geval is. Er wordt wel getankt, zien we, op de website van de NASA volgens schema. En als dat dan allemaal doorgaat, dan gaat hij de lucht in over 7 uur, 56 minuten... en 50 seconden precies. Heel goed. Nou, dat houden we in de gaten. Voor u. Um, te horen dan op Radio 1. Onder andere uh, ook later vandaag Radio Tour de France. Uh, maandag zijn Marcel en ik er weer. Nou ja, ik in eentje. zo even wat anders. Uh, collega's van de KRO gaan door op de zender. Goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Wat heb je? Ja, de nieuwe regels voor uitkeringsgerechtigden gaan leiden tot grote chaos... zei gisteren de voorzitter van de sociale diensten in onze uitzending. Uh, omdat alleen al praktisch gezien de ICT van die sociale diensten... dat helemaal niet aan kan. Nou, zometeen de politieke reactie op die onheilstijding. Advocaten maken zich grote zorgen over de plannen van staatssecretaris Fred Teven om een nieuw college van toezicht op te richten waar alleen maar leken in zitten. En we spreken met de Nederlandse adviseur van het vanaf morgen onafhankelijke Zuid-Soedan. Nou, allemaal straks in Karo. Goedemorgen Nederland, na het nieuws van half tien met Dorald Megens.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 Bij zijn kasteeltje in Culemborg is gisteravond de antiker Hendrik van der Steenhoven om het leven gekomen. Hij was bekend van het KRO-programma Bij Ons in de PC. Er werd overbijgangers gevonden in de gracht op zijn landgoed. Hendrik van der Steenhoven is 52 jaar geworden. In het Twente Stadion in Enschede worden vanochtend inspecties gehouden om te kijken of het kan worden vrijgegeven. Het gaat dan vooral om kantoren, het stadion en het terrein eromheen zijn sinds het ongeluk van gisteren afgesloten. En de bemanning van schepen op de Westerschelde moet voortaan Engels kunnen spreken. Op het water ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties door een spraakverwarring tussen de schippers en de verkeersleiding. Vooral Oost-Europese kapiteins van riviercruises blijken het Engels niet machtig. Tot januari wordt er gewaarschuwd. Daarna gaan de schepen aan de ketting als de kapitein geen Engels spreekt. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Een file op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht, 4 kilometer lang. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A13. Daarom staat op de A4 bij knooppunt Ieperburg 3 kilometer file. En de rijstrook is er ook dicht. Ten slotte de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en knooppunt Raasdorp 3 kilometer. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karel Johan de Zwart. Onafhankelijkheid advocaten onder druk door plannen staatssecretaris Fred Teven, vinden advocaten zelf. Nederlandse econoom, adviseur, president Nieuw-Zuid-Soedan. VVD en CDA gooien eigen principes overboord om de kiezer te behagen, zegt VVD-prominent Frans Wijsglas. En het ochtendtumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is Karo. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is de hele week in de rechtbank in Den Bosch. Bestaat de klassieke rechtbankverslaggever nog wel? aan u de luisteraar zal het niet liggen want moord en doodslag blijven fascineren reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgenneterland@karo.nl De nieuwe regels voor uitkeringsgerechtigden van het kabinet Rutte gaan leiden tot een enorme chaos, zei voorzitter René Paas van de Vereniging van Managers bij Sociale Diensten gisteren in onze uitzending. Vanaf 1 januari tellen namelijk ook meerderjarige inwonende kinderen mee bij de beoordeling van het recht op bijstand. De VNG heeft ernaar gekeken, de grote steden hebben ernaar gekeken, King, het kwaliteitsinstituut van de VNG, heeft ernaar gekeken. Die komen allemaal tot dezelfde conclusie op de termijn waarop het kabinet deze toets wil invoeren krijgen wij dat niet voor elkaar. We willen het best uitvoeren, al heeft iedereen er zo zijn eigen afwegingen bij. Maar het is ongelooflijk ingewikkeld om dit voor elkaar te krijgen. Eddie van Heijen, Tweede Kamerlid voor het CDA. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het probleem zit hem vooral in de ICT. Dat gaan ze nooit redden in januari. Ik heb het uh, gisteren uh, gehoord. Het is voor ons als Tweede Kamer ook niet helemaal nieuw. hoor. De, de vereniging van Nederlandse gemeenten heeft dit uh, ook nadrukkelijk bij de verschillende fracties al onder de aandacht uh, gebracht. En ik vind ook wel dat wij als wetgever, dus uh, regering en Tweede Kamer, uh, samen het signaal wel, uh, wel serieus moeten nemen. Ja, en dus? Hoe serieus? Nou, ik zie wel, als ik naar het wetsvoorstel kijk, want ik heb het er ook nog even bij gepakt... het is overigens een wetsvoorstel wat op dit moment in de Tweede Kamer in behandeling eh, voor ligt... dat de staatssecretaris wel een, een beweging in de richting van de gemeente heeft gemaakt. Hij heeft al gezegd, dat hoeft ook niet allemaal per 1 januari. Hij heeft een half jaar extra de tijd gegeven. Dus ja, je hebt het ook over vanaf nu geredeneerd nog, nog over een jaar... waar de gemeenten zich kunnen voorbereiden, ook op die aanpassing van ICT-systemen. Dus die datum dat het ingaat is niet 1 januari, maar 1 juni? Ja, ja, voor, in ieder geval voor de, voor de bestaande gevallen en voor de nieuwe situatie zou dat uh, wel vanaf 1 januari zijn. Maar zou er wellicht nog met tussenoplossingen gewerkt kunnen worden. Maar ik, ik kan me wel iets bij de zorg van gemeenten voorstellen. Omdat zij ze ook zeggen, ja, wij weten pas waar we aan toe zijn als de wet echt is aangenomen en ook duidelijk is. Hè, wat de, de Tweede Kamer wellicht nog aan heeft willen wijzigen. Dan pas kunnen we met de aanpassing van het systeem aan de slag. En waar natuurlijk helemaal niemand op zit te wachten. Is dat je gemeenten en uh, zeker ook niet uitkering in de problemen brengt uh, door allerlei uh, fouten die daarin kunnen sluipen en processen die in de war uh, kunnen raken. Dus ik vind dat wel wetgever dat punt wel uh, zorgvuldig moet, uh, moeten wegen. Ja, en wat, wat heeft dat voor gevolgen dat u dat zorgvuldig gaat wegen? Want als ik meneer Paas een beetje zo beluisterde... ja, uh, ook een half jaartje extra, dan gaat niet echt helpen. Het wordt een grote puinhoop. Ja, nou, ik vind dat we daar ons echt een goed oordeel over moeten vormen. Wij hebben dit punt ook opgebracht in de, bij de behandeling van het wetsvoorstel in de schriftelijke ronde waar op dit moment sprake van is in de richting van de staatssecretaris. Ik vind dat hij daar heel serieus op moet ingaan. Dat hij ook duidelijk moet maken aan de Kamer waarom hij het wel verantwoord vindt. Of dat gemeenten toch een punt hebben. En als, we, ja, als hij op dat punt ook niet overtuigend antwoordt, dan hebben we bijvoorbeeld ook altijd nog de mogelijkheid om daar nog eens een second opinion op te laten uitvoeren. Om, ja, omdat je het hier toch ook of een ja. uh, ingewikkelde systeemaanpassing hebt, waarvan wij ook niet direct kunnen beoordelen of gemeenten hier nou echt een punt hebben. Of dat het misschien toch ook een klein beetje is dat men zegt... Van, nou, we hebben er misschien niet zoveel zin in, uh, dus laten we dit punt maar aangrijpen. Hè. Nou, meneer Paas dus, zei duidelijk dat, de dat het geen onwil is in de uitvoering... maar dat het gewoon praktisch uh, onhaalbaar is. En ja, intussen, nou, dat terwijl dat u dan al die is, vragen gaat stellen, uh, ja. komt 1 januari ras dichterbij. Ik vroeg meneer Paas gisteren ook waar dat softwareprobleem toe kan leiden. En toen zei hij dit... Ja. Ja, dat zal te toeleiden dat sociale diensten niet in staat zijn om te beoordelen uh, uh, of iemand recht heeft op een uitkering of niet. Ja. Dat ze niet in staat zijn om dat op een nette manier te administreren. Uh, en dat we dus vrij snel daarna opgewonden Kamervragen gaan krijgen over sociale diensten die er een zootje van maken. Tja, meneer Van Hayem. Ja, volgens mij heb ik ook aangegeven dat ik daarom vind dat we als Tweede Kamer nu... ...dat uh, het wetsvoorstel besproken wordt in de Kamer... ...ook die uitvoeringsproblemen niet moeten bagatelliseren. Want uh, ik vind ook dat uitvoerbaarheid van een, uh, uh, een wet dat is ook waar de heer gisteren een punt van maakte, ook voor de wetgever gewoon een belangrijk uh, punt van beoordeling uh, moet zijn. Ja. Maar ik vind het dus ook belangrijk om uh, als, als Kamerlid te beoordelen of gemeenten hier nou echt een punt hebben. En of, laat ik zeggen, de, de handreiking die door de staatssecretaris wel degelijk is gedaan, want daar heb ik de heer Paas er niet over gehoord, of die ook daadwerkelijk uh, uh, tot het voorkomen van die chaos kan leiden. En daar, hè, daar moeten we natuurlijk wel uh, ook scherp op kunnen doorvragen. Ja, Dus u gaat en de minister ondervragen en de gemeente? Ja, in eerste plaats natuurlijk wel de staatssecretaris... want die is verantwoordelijk voor dit voorstel. En uh, ik vind ook een beetje Luister. dat bij hem de verantwoordelijkheid ligt... om uh, nu maar te bewijzen dat het wel verantwoord kan. Want ik ben het wel met de heer Paas eens... dat het natuurlijk niet zo moet zijn dat we dit hebben kunnen zien aankomen. En dat je dan straks uh, hè, halverwege volgende jaar... Uh, tot allerlei problemen uh, komt bij, uh, bij gemeenten of bij uitkeringenrechten. Waarvan we achteraf zeggen dat hadden we kunnen voorkomen. Dank u wel. Eddie van Heijm, Tweede Kamerlid voor het CDA. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Een toename van controle door de overheid zet onafhankelijkheid van advocaten onder druk. Dat zegt de Orde van Advocaten. Staatssecretaris van Veiligheid Fred Teven wil een onafhankelijk college van toezicht van drie mensen... die zelf geen advocaat zijn. Goedemorgen Jan Lorbach, algemeen deken van de Orde van Advocaten. Goedemorgen. Kan u die voorstellen van de staat? Er, er is geen toename van uh, toezicht door de overheid. Toezicht van de overheid is geheel nieuw in het plan van Teven. Ja, en, dat, en daar zit meteen uw bezwaar ook, hè? Ja, ik vind dat overheidstoezicht, uh, hoe, uh, hoe uh, versluiert misschien dan ook nog in deze plannen, dat overheidstoezicht uh, op advocaten uh, niet moet. slotte is de overheid, behalve uh, een staatsmacht die allerlei andere dingen doet, ook ongeveer de, de, de allergrootste procespartij in Nederland. En die combinatie van het hebben van staatsmacht en het zijn van procespartij in strafzaken, in bestuursrecht, in heel veel andere zaken... Ja, die, eh, die combinatie eh, maakt het hoogst ongewenst... dat de overheid eh, advocaten ook maar het gevoel kan geven... dat de overheid de advocatuur controleert. Dat, eh, de, dat, wij zijn er een slotte voor klanten. En als klanten niet het gevoel hebben... dat hun advocaat onpartijdig eh, of partijdig voor hen... en onafhankelijk eh, ten opzichte van de overheid voor hen kan optreden... omdat ze bang zijn voor door de overheid gestuurde controle dan uh, voelt de cliënt zich niet vertrouwd in zijn positie tegenover de overheid. Vindt u dat als de overheid die controle gaat doen... dat de scheiding van de machten in gevaar is in dit land? Nou, ik moet even corrigeren. Het is niet zover dat echt, de overheid het echt gaat doen. Uh, er komt een college van toezicht dat... Ja, uh, aangewezen de door de minister. ...een toezichtssysteem binnen de orde van advocaten zal gaan werken. Maar ja. de minister mag aanwijzen, en uh, wat ik ook wel een curieus vind... Uh, uh, wij moeten betalen en de minister bepaalt door budgettaire bevoegdheid uh, hoeveel geld er naartoe moet. Dus ja, daar zit een ander, uh, uh, wel bijzonder raar aspect. Maar aan. dan is toch de scheiding van de machten zoals Montesquieu, die zo ooit mooi heeft bedacht, in gevaar? Ja, nou, de advocatuur was geloof ik niet een macht die, die Montesquieu benoemd heeft. Maar het is wel <laughs> waar dat uh, de overheid op die manier uh, controle krijgt op uh, advo de advocatuur die toch eigenlijk als heel belangrijke taak heeft tegen de overheid op te treden. Dus je hebt een zekere, uh, uh, een zekere intimidatie in huis tegen je wederpartij. En dat moet in een goede rechtsstaat uh, niet het geval zijn. Wat vindt u ervan dat dat college van toezicht gaat bestaan... uit drie mensen die zelf geen advocaat zijn? Dat er uh, op de advocatuur wordt toegezien door niet-advocaten. Dat zit ook in ons eigen systeem. Alleen in de, ons eigen nieuwe systeem dat we een jaar geleden uh, hebben aanvaard blijven de dekens, dat zijn dus collega-advocaten... zelfs degene die het toezicht op de individuele advocaat blijven uitoefenen. En die onafhankelijke buitenstaanders die zeg maar door de maatschappij zijn aangewezen... en aan de maatschappij moeten rapporteren... die controleren of die dekens hun handwerk uh, integer en met kwaliteit doen. En wat vindt u daarvan? En het verschil, en, en dat vind ik dus goed, dat hebben we zelf zo bedacht... maar wat hier gebeurt in het systeem uh, teven is dat die outsiders... Uh, niet uh, toezien op het werk van die, van die dekens onder het collegiale toezicht, maar uh, de baas worden in dat systeem. En dat betekent dat uh, de dekens die toezien uh, onder de instructies staan uh, van die outsiders. En dat uh, maakt precies alle op... verschil. Ja, want daardoor worden die dekens uh, toch een soort van, uh, uh, van hulpsheriffs van, uh, van die uh, centrale uh, club van uh, drie mensen. Komt nog bij... Eh, dat was nogal, vond ik wel een beetje verrast dat in een eh, toelichtend stuk op eh, deze plannen eh, wordt gesteld dat de minister zelf zich beschouwt als de eindverantwoordelijke, eindverantwoordelijke voor het stelsel van het toezicht in de advocatuur. En zoals je weet eh, komt het bij de overheid zelden voor dat ze roepen dat ze erg voor verantwoordelijk zijn, wanneer <lacht> ze daar die tegelijkertijd een boel bevoegdheden ja, hebben. Ja, maar dit sluit wel weer aan bij ja, het, waar nou, we het, dit het verhaal mee begonnen. Dus door te roepen wij, ik minister ben stelselverantwoordelijke voor de toezicht op de advocatuur, zegt hij eigenlijk uh, nog een beetje impliciet, maar je hoort wat erachter aan het gonzen is, uh, dat hij dus ook vindt dat hij instrumenten bij die verantwoordelijkheid uh, in huis moet hebben. En dan komt dat overheidstoezicht, uh, die overheidscontrole, uh, naar ons gevoel toch veel te dichtbij. Oké, okay, uw bezwaren zijn duidelijk. Dank u wel, Jan Lorbach, algemeen deken van de Orde van Advocaten. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De Britse krant News of the World houdt op te bestaan vanwege het schandaal rond het hacken van mobiele telefoons. Zijn alle merken telefoons en alle providers even makkelijk te hacken of is de een veiliger dan de ander? Tom Sanders, hoofdredacteur van Webwereld met het antwoord. Als je naar de providers kijkt heeft uh, Vodafone afgelopen maart een wat knullige fout gemaakt... Uh, het standaard wachtwoord voor het afluisteren van de Vodafone voice mail was namelijk 3333. Dus als jij het nummer wist van iemand en dat standaard wachtwoord invoerde... was de kans groot dat je bij zijn voicemail kon. Um, dus tot maart uh, was in Nederland in ieder geval Vodafone minder veilig... in de beveiliging van zijn voicemail dan KPN of T-Mobile... Als je kijkt naar de telefoonmerken, de fabrikanten, ligt het iets anders. Daar is Apple ietsje veiliger dan uh, concurrerende systemen. En dat komt omdat een moderne telefoon is eigenlijk een computer. En op een computer kun je virussen draaien en die virussen die kunnen afluisteren welke gegevens jij intoetst. En het grote voordeel van Apple is dat alle software die je in de App Store van Apple kunt downloaden, die wordt van tevoren door Apple gecontroleerd. En uh, Android doet dat niet, en Simeon doet het ook niet. Dus in theorie is Apple daardoor iets veiliger. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar de rechtbank in Den Bosch, Roy Hirkens. In de centrale hal, grote houten deuren die toegang bieden tot de rechtszalen. Daarvoor bankjes waar verdachten en advocaten met elkaar de zaak bespreken. Sommige advocaten in Toga, andere niet. Hier op de rechtbank een vaak geziene gast, Ad Rijken. Rechtbankverslaggever van de Brabant Slagblad. Die klassieke rechtbankverslaggever, wie was dat? Ja, De klassieke rechtbankverslaggever was, was iemand die stad en land afreisde. En in alle rechtbanken van Nederland kwam om uh, zaken uh, te volgen en daarvan verslag te doen voor, uh, voor zijn krant. Ja, en bestaat die nog? Nee, die, die bestaat eigenlijk niet meer. Ik denk dat uh, uh, uh, vorig jaar misschien uh, Fred Soeteman van de Telegraaf zo ongeveer, die is met pensioen gegaan toen. En ik denk dat dat zo ongeveer de laatste was die echt uh, tot in alle uithoeken van Nederland uh, kwam om, uh, om zaken te, te volgen voor zijn krant. Waarom bestaat die niet meer? Nou, dat heeft denk ik deels te maken omdat uh, ja, de veel kranten zich de luxe niet meer kunnen uh, permitteren om uh, iemand daar helemaal voor, uh, voor uh, vrij te maken. Je zou zeggen dat lezers, luisteraars, kijkers ontzettend geïnteresseerd zijn in moord en doodslag. In moord en doodslag, maar dat niet alleen, denk ik. Ik denk ook wel in uh, verschillende andere vormen van, uh, van criminaliteit. Nee, de belangstelling is er zeker. Ja, en als je nu kijkt naar welke keuzes de, de, uw krant maakt, hè, het Brabants Dagblad. Is dat dan, zijn dat dan vooral spectaculaire zaken die aandacht krijgen? Nou, spectaculaire zaken krijgen uh, eigenlijk nog steeds wel sowieso aandacht. Uh, de, de, de zaken van moord en doodslag. Uh, die uh, ja, op het moment dat ze hebben plaatsgevonden... de samenleving toch wel behoorlijk uh, geschokt hebben. Uh, ja, daar, zullen, daar zijn wij in principe altijd bij op het moment dat die bij de, bij de, bij de rechter belanden. Maar wij zoeken ook zeker de onderwerpen die wat minder de aandacht hebben getrokken... op het moment dat ze zich voordeden, maar waarvan wij vinden dat die aandacht verdienen. Ja, want bijvoorbeeld hier een zaak waar vrijwel alleen alcoholgerelateerde zaken dienen... bij de politierechter, invorderen van rijwijs, het hele middag alleen maar polen. Er zit volgens mij een, een goed verhaal in. Um, daar, daar zou zeker een goed verhaal in zitten, ja. En, uh, nou ja. Er zit geen enkele verslaggever nu hier in de zaal. Het zou zo kunnen zijn dat het uh, ons is ontgaan. Uh, maar uh, de suggestie dat, uh, dat daar een goed verhaal in zit, uh, uh, ja, die, uh, die kan ik zeker uh, onderschrijven. Linneke de Klerk, persrechter. Wat is eigenlijk het belang voor, voor jullie als, als rechtbank en als rechter dat er, dat er veel verslaggevers komen? Dus dat er veel, veel openheid is rondom rechtszaken. Zittingen zijn openbaar en juist de pers kan eraan bijdragen dat ook die zittingen... ...zichtbaar worden, zal ik maar zeggen, via de uh, artikelen die in de krant verschijnen. Worden rechters beïnvloed door, uh, door rechtbankverslaggevers... Nou ja, je ziet ze zitten. Soms is dat wel in het begin van een zitting onhandig. Maar de in ieder geval mijn ervaring is, en ook wel van een aantal collega's... dat je op een gegeven moment ook, zelfs als er camera's in de zaal zijn... dat je dat toch vergeet. Dan ben je toch zo met die zaak bezig dat je dat laat voor wat het is. Ja, en maar meer op de lange termijn. Als er dus veel aandacht is voor bepaalde zaken... dat het nog een rol gaat spelen in de uiteindelijke strafmaat... Het zou een rol kunnen spelen, maar niet bij de rechters, denk ik. Ik denk dan eerder dat het vervelend is voor een verdachte. Maar uh, die worden niet in beeld gebracht. Dus ja. Advocaten maken daar toch ook vaak een punt van. Als er ergens veel aandacht voor is... dat dan eigenlijk min of meer de verdachte al veroordeeld is... voordat die daadwerkelijk veroordeeld is... De ene advocaat zal er een punt van maken, juist die publiciteit, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. En nou, in die zin houden wij daar als rechters wel rekening mee, dat we zeggen, omdat die zaak al zo uitgebreid in de publiciteit is geweest, houden we daar rekening mee in de strafmaat. Uh, andere uh, advocaten vinden het juist helemaal geweldig uh, als een zaak helemaal in de pers komt. Voor hen zelf dan. <laughs> Precies, dat is het. Ja, ik ken advocaten die mij niet mijden. Oké, okay, dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Verslaggever Roy Heerkens en hij was de hele week in de rechtbank in Den Bosch. Straks VVD en CDA gooien eigen principes overboord om de kiezer te behagen... zegt VVD-prominent Frans Wijsglas. Maar nu eerst zuid soedaan het land is morgen officieel onafhankelijk. In januari heeft de bevolking via een referendum... met bijna 99 voor afscheiding van de rest van Soedan gekozen. Maar er moet nog veel gebeuren voor Noord- en Zuid-Soedan zijn gescheiden. Dirk-Jan Omtzigt, u bent adviseur van de regering van Zuid-Soedan... en woont ook al enkele jaren in de hoofdstad Juba in Zuid-Soedan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat moet er nog gebeuren voor Zuid- en Noord-Echt zijn gescheiden? Um, er zijn op dit moment zeer complexe onderhandelingen... over de voorwaarden van die afscheiding... Um, die zijn er nog gaande. Bijvoorbeeld uh, moet een overeenkomst komen over de boedelscheiding. Um, alle uh, staatsobjecten zijn het. Dat, uh, bijvoorbeeld uh, ambassades of de goudvoorraad. Dat moet allemaal verdeeld worden. Maar ook bijvoorbeeld de schuld. Um, uh, Sudan heeft 38 miljard aan schuld uitstaan. Dat moet ook verdeeld worden. Um, een heel heikel onderwerp is um, de olie. 65% van de olievelden liggen in um, Zuid-Sudan. Uh, maar de twee pijpleinen en de raffinaderijen en de exportterminal... Um, die zijn in Noord-Sudan. Uh, dus er moet een overeenkomst komen over wat de toegangscriteria zijn... van zuidelijke olie tot die infrastructuur. Maar morgen is het land officieel onafhankelijk. En dan is dit ja. allemaal nog gaande. Dat klopt. Um, dat moet nog geregeld worden. Zoals, um, een gedeelte daarvan is geen ramp. Uh, bijvoorbeeld kijk naar Joegoslavië. Daar werd de verdeling van de staatsgroep pas vijf tot zeven jaar later geregeld. Um, uh, maar het zou wel goed zijn dat er zeer binnenkort hier overeenkomst overkomt. Uh, en daar zullen we dan ook volgende week mee, uh, mee doorgaan. En hoe is de, de, bijvoorbeeld, om maar wat te noemen, uh, niet onbelangrijk, de infrastructuur van het land? Ik had begrepen dat er maar 20 kilometer geasfalteerde weg ligt. Het uh, is net iets meer tegenwoordig. 300 kilometer, maar nog steeds eigenlijk helemaal uh, niet. Dit, dit land heeft helemaal geen ontwikkeling door, uh, doorgemaakt. Het heeft twee hele lange oorlogen uh, gekend. En als resultaat heeft het uh, uh, 300 kilometer weg. Uh, de slechte sociaal-economische indicatoren. Uh, dus er moet nog heel veel gebeuren. Uh, gelukkig is er afgelopen paar jaar uh, al, al flink wat uh, goeds gebeurd. Bijvoorbeeld uh, zo'n 6000 kilometer weg zijn eerst mijn vrijgemaakt. Dat, moet eerst, dat is een preconditie voordat je überhaupt een weg... Aan kan leggen. Um, ook zijn er vier keer zoveel kinderen al naar school op dit moment. Dus er is wel voortgang, maar er is nog een hele lange weg te gaan. Ja, het woord viel al even door u. Uh, geweld in Zuid-Soedan. Het afgelopen jaar zijn er 2300 mensen uh, omgekomen door geweld. Dat blijkt uit rapporten van de Verenigde Naties. Hoe is het daar nu mee? Um, nou, in, um, uh, in Juba is het ontzettend rustig. Um, omdat heel veel staatshoofden verwachten. Dus de, de uh, veiligheidssituatie hier is heel erg goed. Uh, maar inderdaad, er is nog heel veel geweld uh, uh, op, op het platteland. Dat komt omdat heel veel mensen ook nu nog wapens hebben van de oorlog. Um, en de staat uh, moet nu een monopolie op geweld zien te krijgen. Um, dus dat is een hele uh, moeilijke opdracht. Ten tweede moet de staat zien te proberen het leger. Kleiner te maken. Op dit moment zijn er ik geloof, ongeveer 160.000 mensen die in het leger zitten. Um, dat is niet alleen een, uh, uh, um, heel veel geld dat verspild wordt, um, maar ook natuurlijk een, een, een bron van onveiligheid. Um, dus er is een heel DDR-proces aan de gang, waarbij mensen uit het leger gaan en ge uh, gereïntegreerd worden in de economie. Vanuit Noord-Soedan worden mensen nog steeds voorzien van wapens. Um, kan dat het geweld niet heel makkelijk weer doen oplaaien? Nou, dus daar gaan dus deze onderhandelingen dus ook over om te kijken dat we een duurzame vrede kunnen creëren um, en het hoofddoel van de onderhandelingen zijn om een, uh, twee uh, economisch vitale staten uh, te creëren die um, beide goed bestaansrecht hebben en dat ook geen van beide uh, milities in het andere gebied gaan steunen. Um, dus daar zijn we heel hard aan, uh, over aan het onderhandelen. En ik, uh, ik heb er wel vertrouwen uh, in dat ze eruit komen. Ja, u, bent, u bent adviseur geworden hè? van, van Zuid-Soedan. Hoe, hoe word je dat eigenlijk? <laughs> um, dus, ik ben gepromoveerd in En Toen ben ik in een aantal verschillende landen gaan werken: Rwanda en Zimbabwe. Dan kwam ik hier in Zuid-Soedan terecht. Ik werkte voor alle donoren als de eerste econoom. En toen heb ik een analyse geschreven voor. De, de, de president van, oké, okay, dit zijn de economische uitdagingen... en dit zijn de economische uitdagingen... Uh, met betrekking tot het uh, onafhankelijk worden van een land. Dit moet, moet allemaal uitonderhandeld worden. Ja. Uh, ik kreeg per retour een brief uh, en een uitnodiging terug... om dan maar uh, onderdeel te worden van het onderhandelingsteam van, het, uh, van de regering van Zuid-Sedan. U mocht meteen komen? Ja, precies. En, en hoe gaat dat dan? Uh, bedoel, wat voor man is die president? Uh, hij houdt zich ontzettend veel bezig met de onderhandelingen, maar ik... Uh, uh, ik zit dan met een team van heel veel uh, ministers en dan reizen we gewoon de wereld over, we reizen naar Washington, gaat doen. Uh, maar de meeste onderhandelingen vinden plaats in Addis Ababa. en dan um, zitten we daar tegenover een team van het noorden, uh, over een aantal ministers. En dan wordt het allemaal uit omhandeld. Uh, wordt onderhandeld over olie, over boedelscheiding, maar ook over burgerrechten. Ik bedoel, uh, uh, Wat is de status van Noordelingen in het zuiden en Zuidelingen in het noorden uh, als afscheiding er afscheiding is? En zo is het een hele lange waslijst van onderwerpen die we dan uh, uit onderhandelen. En wat is uw indruk? Wat, hoe is de sfeer tussen die twee, tussen Noord en Zuid? Ja, ik kan er niet zo heel veel over zeggen, omdat ik uh, um, uh, onder geheimhoudingsplicht sta. Maar natuurlijk is het soms wel een beetje, uh, een beetje spannend. Uh, maar je moet je niet door de, de spanning laten beïnvloeden... maar gewoon kijken hoe je een win-win uh, situatie kunt creëren... Niemand heeft er straks bijvoorbeeld bijgebaard dat de olietoevoer niet meer doorgaat. Dan worden de pipeline in het noorden niet gebruikt en dan heeft het zuiden geen geld. Dus het is een zaak om je niet door emoties te laten leiden... maar gewoon kijken, oké, okay, wat kunnen we uit deze onderhandelingen halen... en hoe kunnen we zorgen dat we ook niet het spel over de neus van de tegenpartij halen. Want die emoties, dat is een soort van blijvend gevaar dat loert tijdens die onderhandelingen, merkt u? Nou, ik bedoel, als je 22 jaar burgeroorlog uh, hebt gekend... Um, waarbij 2,5 miljoen mensen om het leven zijn gekomen... Um, dan zijn de emoties heel, heel erg hoog opgelopen. Ja. Um, ja, en, en iedereen heeft wel iemand die... Um, uh, uh, uh, de, een familielid dat omgekomen is bijvoorbeeld. Ja. Goed, morgen dus de onafhankelijkheidsceremonie. Um, is er dan geweld te verwachten? Nee, absoluut niet. Uh, uh, Cuba is vo vo uh, volledig veilig. Ik... Uh, ik moest net nog door drie politie-checkpoints. Uh, Ban Ki-moon is aangekomen. Ik geloof dat er 30 staatshoofden komen. We uh, zijn heel erg uh, goed voorbereid. Dat is gisteren even bij de, bij de parade die de, uh, gegeven wordt morgen. Dat is uh, tot gepland. Ja, het is helemaal dichtgetimmerd. Ja hoor, dat is, daar bestaat geen gevaar over. En u bent er ook bij morgen? Uh, absoluut zeker. Ik heb een uh, uitnodiging van de president gekregen. En uh, ik ben uh, er zeer, zeer zeker bij. Nou, dan wens ik u uh, toch ook veel plezier. Dank u wel. Dirk-Jan Omtzigt, adviseur van de regering van zuid soedan en al enkele jaren woonachtig in de hoofdstad Juba. Uh, het land wordt morgen dus onafhankelijk. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur... en daarna zijn we bij u terug met Frans Wijsglas, uh, de VVD-prominent. Hij vindt dat de kiezerbehagen het doel is geworden in de politiek... En de invoering van de euro is alweer negen jaar geleden. Maar we hebben nog altijd heel veel guldens in huis liggen. En het ochtendhumeur van Cisca Siska Dresselhuis. Allemaal in het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. Na het nieuws van 10 uur met Dorad Megels. Tot zo.